Dit was het In Circus Zand ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. land. Leven lekker uit en zie je het zelf. In Circus Zandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In circus zandvoort ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo. roulette, poker en blackjack tafels. Circus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 van Raccoon. En die heet No Mercy. Voor het nieuws hoorde je een fragment van Jaap Koper die was in gesprek met de burgemeester van Sanford Niek Meijer. Nu het tweede deel daarvan. ...beleefd en ja, ik zou zeggen, een gebouw moet bijna uitgewoond worden door die mensen. Daar doe je dat voor. Ja. Daar wil je dat voor doen. Ja. Uh, en hoe... Uh, Doe je dat dan als uh, gemeente uh, Zit daar een stuk communicatie bij? Maar is het ook een stuk beleving wat een openbaar bestuurder dat uh, zou moeten doen? Uh, en een burgemeester dan ook? Boven de partijen zweven? Ja goed, doe je dat? Ik, ik denk door uh, de dialoog te zoeken. Door mensen op te zoeken als er onrust is. Of uh, het gesprek aan te gaan. Luisteren vooral. En ook uitleggen dat, dat je niet alles kunt doen. Daar helder in zijn. Ik verkoop ook wel eens nee. Want sommige dingen vraag je wel van het openbaar bestuur, maar wij gaan er niet over. En dan zeg ik, volgens mij ligt de verantwoordelijkheid bij u. Ja. En Nu uh, de provincie uh, hier uh, geweest is bij, uh, ja, bij de aanwezigheid van meneer Remkes, uh, wat voor indruk heeft het bij u achtergelaten? Nou, dat is eigenlijk wat ik in het begin zei. Ik, ik, ik heb een betrokken bestuurder ontmoet die volgens mij het hart absoluut op de goede plaats uh, heeft. En die heel scherp onderscheidt welke rol en verantwoordelijkheid heb ik. En wat is jullie rol en verantwoordelijkheid. En dat ook goed bewaakt. U waardeerde ook uh, zeg maar, dat het heer, zeer scherp uh, werd uh, weergegeven eigenlijk. <laughs> Jazeker. Laten we gewoon man en paard noemen. En dat doet hij zonder... Te verwijten of te kwetsen of wat dan ook. Nee, hij zegt dat is jullie verantwoordelijkheid, daar ga ik niet over. Dus pak je rol. Duidelijk verhaal. Ik dank u weer voor de toelichting. Graag gedaan. Tot de volgende keer. is everywhere, Alan Clark hier bij Zondige Kermeland, uh, ZFM Zandvoort. En aan de telefoon hebben we Tjerk, bij de bloemen bij de wedstrijd Bloemenal tegen Geel Wit. En waar we natuurlijk de tweede helft net begonnen is, maar de stand uiteraard nog 1-0. Dus ik de voorzet van Bloemenal aan de rechterkant. Uh, en dan komt de een voorzet van uh, Joost naar de doelman van Geel uh, Wit, uh, uh, Jannes Leuven. Die kan op pakken meteen kan Geel weer eruit. Aan de, de linkerkant van het, uh, van het veld komt Nozan helemaal over, die komt er ook bij. Maar uh, die kan er niet bij komen, dat betekent dat Geel Wit er weer door een bal is. het is. Dus Ozan die er toch nog tussen kan komen, dat lukt echt niet. Het is het uh, hier aan de rechterkant, het is uh, de nummer 14 uh, die de bal oppikt en dat, uh, dat is uh, Lars wills Lars Willems op Witte van de Stegelop bij Aandamer, Aandamer bij Leunen, leunen oh, die bal af, hij speelt hem door, hij speelt hem keurig naar Sebastian Thomas, Sebastian Thomas, naar Ozan, Ozan aan de rechterkant uh, van het veld. Uh, Ozan kan ruimte maken, kan uh, kijken wat hij kan doen kan, dan probeert, dan, uh, probeert dan een schijnbeweging te maken, weer nog een schijnbeweging te maken en uh, gaat dan langs Jan Luik, Jan uh, kan nog kan steeds, die bal en het laatste bal naar de andere overzijkant en dat is goed. Dus dat betekent dat er uh, dat de bal zit komt voor uh, Boemedaal Aan de rechterkant kant hetzelfde Sebastian Thomas, bal, uh, die, die het is uh, Sebastian Thomas die die bal kan pakken. Het is Sebastian Thomas die bal oppakt. pakken. Uh, gaan kijken hoe je een keer gooi. Gooi de bal in het middenveld naar Auke uh, Auke. Auk, hem door. ...naar o Ozan, Ozan op Tim-Jan, Tim-Jan heeft die bal als hij voeten, weer hem door te plaatsen. Hij heeft die nog steeds zijn de voeten plaatsen om door naar buiten te komen naar zijn broer, een paaltje dan. Paaltje Jong probeert de actie te maken, weer nog een actie te maken, en dan steeds die ballen in de voeten, moet dan niet gaan voorzetten. Doet hij dan ook, maar dan wordt het dan een hoekschop En uh, dat is natuurlijk ook een gevaarlijk wapen voor, uh, voor, uh, voor, uh, voor en dat betekent dat dus, uh, Gijs-Jan Poelgees gaat, uh, gaat komen om die bal dus uh, ja, uh, te gaan, uh, gaan trappen. Het is uh, uh, de voorhoede van, uh, van Boemendaal. En die zakt een beetje terug. En uh, ja, de sterke koppers komen naar voren natuurlijk. En dat betekent dat de Joost-Hokke meekomt. En dat betekent dat een Tim Beren meekomt. En dat een, een Tim Jan meekomt. Want dat zijn sterke koppers met mij. Uh, Gijs-Jan legt die bal klaar. Om hem dus uh, in de trap komt die aanloop van reis. Laatst op Krucci, In het midden van de verdediging komt die dan die bal. Uh, Daar kan Tim niet bij, maar het is de paal die er komt. Paul John heeft die bal zo kan hem niet houden. Dat betekent ook heel weer de raam en snel eruit kan komen. Vindt de linkerkant van zelf. Het is bij die probeert op te houden. Dus Paul John die helemaal terugkomt. En uh, die kan er nog niet bij komen. Het is Tim Beren, die moet zelf in zijn verdediging. En is die aan de linkerkant van hetzelfde. Die kan die bal niet houden. En dat betekent, uh, ja, dat het er gewoon ingooien is voor uh, voor Aan ja, die, die is dan net even te zwaar om die meters te kunnen overbruggen. Dat kunnen we vandaag. Maar dat doen we nou weer wel bezit zitten via Gijs-Jan Ga Gijs-Jan plaatst me in één keer door richting Baird, je kan maar niet erbij komen, nee bar, die kan er niet bij komen. En dan is Bosman hier weggekomen, en dan is het uh, Geelwit wat eruit gekomen aan recht de rechterkant van het Veld. En dan is het daar heel goed dat Joost ertussen zit, anders had die nummer 11 aan het bouwt kunnen worden. En de ander stond natuurlijk helemaal vrij, dus uh, toch een ingooi voor uh, Geelwit aan de rechterkant van het Veld. Komt die bal dan, nee, erom weer uh, naar Willems, Willems kan niet erbij komen, nee het is Beren die het gat dicht loopt, Beren plaatst me dan goed weg naar het, eh, het centrum toe en dat betekent dat ook rustig die bal kan oppakken hier aan de zijkant die moet kijken waar hij kan tegen spelen laten we dan terug naar Sebastian Thomas Sebastian Thomas gaan kijken waar die kan staan, Geelwit probeert een, het spel uh, kleiner te maken en dat betekent dat er ruimte gaat komen achter die verdediging is dus ook die die bal oppakt, maak een schijnweg. Ik moet het dan gaan geven aan, uh, aan oost en dat lukt niet en dat betekent dat uh, Geelwit weer mee erom in balbezit kan komen het is dieren die die bal kan oppakken dieren moet het dan plaatsen aan de rechterkant van de veld. het veld dit is dan Tim Johans Tim Johans heeft een man zich draait er rustig omheen nee kan er niet langs spelen dat betekent dat dingen gewoon voor Brouw uh, uh, aan de andere kant van het veld. Dus uh, hun linkerkant. Dus dat betekent dat er ingooi komt. Die gaan we natuurlijk even meekomen. Het is eh uh, Joost crisis daarmee gaan bemoeien. Uh, Joost Hofke gaat kijken wat hij doet kan met die bal. Ziet dan timmen bewegen, ziet dan berenwegen. wegen. Gooi hem terug naar Gijs. Daar is de ruimte. Gijs shampoo geeft helemaal achterin. Die zal hem uh, ver gaan trappen of gaat hij pasen. Die zal hem gaan pasen. Plaats hem helemaal aan de rechterkant op het Naar de rechterkant. Daar is het Ozan. Ozan heeft die bal in zijn boete. Ozan gaat kijken wat hij doet. Maar Ozan maakt een schitterend. Schijnweg Ik moet er nu. En die gaat hem trappen. En die gaat net, uh, ja nou net, een meterje of drie naast het doel. Maar de intentie was, uh, was goed van hem. Maar hij zag het, uh, zag het gehad. Maar we hem te krullen. Maar dat was een meter op drie naast de 100 Mooi, dat was maar mij net te veel curve. En dat betekent dat uh, Janus Leuvenman die bal uh, kan oppakken. En dat hij hier gespeeld heeft. ieder tweede helft een kleine zeven minuten. Met stand uiteraard nog één tegen 0. M-Award Bluff en uh, Beter hoorde je. We gaan over naar het hockey. We gaan naar uh, Frits Reek, die is bij de hockeywedstrijd Bloemendaal-Rotterdam. Wat zijn de stand van zaken, Frits? Nou, ik heb heel wat te vertellen, jongens. Kijk. Ja. Dat is mooi. Ja, ja, ja. De stand is uh, zoals je vroeg, 2-2. Oké. Okay. Daar uh, kan je mee leven, hè? Ja, daar kan ik tot nu toe mee leven. Maar, maar, maar, uh, Bloemendaal heeft wel een taaie tegenstander te pakken, hoor, vanmiddag. Ja, is dat zo? Ja, ja. ja. Het is een, uh, ze zijn, spelen heel direct uh, en uh, fysiek, en uh, ja, Bloemendaal is op zoek uh, naar de mooie combinatie. Uh, heeft ook niet die felle inzet die Rotterdam heeft. En uh, ja, het loopt steeds achter de feiten aan. Want Rotterdammers uh, kwamen al heel vroeg in de negende minuut op voorsprong. Uh, we zeggen maar dat het uh, Weushof is geweest. Want ja, je weet het, ze dus hebben de shirts thuis laten liggen. We weten de nummers niet. Maar in de rust uh, gaan, we dat, uh, gaan we dat uitzoeken. Bloemendaal kwam langs zij via een uh, hele mooie call van Roel Bovendeert. 1-1, een veldkool bij de tweede paal. tikt die niet binnen. En uh, Rotterdam had meteen alweer het antwoord. Want in 17 minuten was het Jeroen Heelsbergen die vorderde voor de 1-2. Uh, Jaap al helemaal kansloos. Ook uh, direct van dichtbij uh, goed ingeschoten. En de strafcorner van Oldermeijer uh, bracht Bloemendaal weer uh, op gelijke voet. 2 tegen 2. En op nu zijn we bezig met een reeks van twee strafcorners uh, achter elkaar van Rotterdam. Het, uh, het geeft wel aan dat, het, uh, ja, dat de Rotterdammers uh, ruiken. Dat uh, Bloemendaal misschien vanmiddag wel te klop is. En dat ziet er ook echt wel naar uit. Want aanvallend, ik moet het helaas zeggen als Bloemendaalman. Uh, hebben de Oranje hem er nog niet zo gek veel laten zien. Uh, aanvallend, uh, het ziet er wel aardig uit. Maar echt, het venijn uh, zit hem niet. En hier komt de corner, maar het is uh, Jaap Stokman die hem in eerste instantie met de handschoen uh, blokkeert. Maar daar nou is een onreglementaire over. Uh, iets, iets gebeurd. Waardoor de scheidsrechter Hofman hier. voor de derde keer een strafkornig geeft. Unieke situatie, drie strafkornigs op rij. En ja, dan gaat de, de, de wetten van de sport tellen. Dan uh, hij gaat er een keer in, hè? Uh, hoe dan ook. Uh, de, de derde poging, uh, achter elkaar van Rotterdam. Uh, een variatie, uh, je weet het niet. Uh, snel ingeschoten, je weet het niet wat er komt. Er komt de sleeppush en weer zit Jaap Stokman. Die die bal over, over het doel verwerkt. Ja, dat laat zien dat hij er wel degelijk de keeper van Oranje is. Maar Rotterdam geeft nog niet op. Nog steeds is het de Rotterdamse aanval die in de cirkel gevaarlijk is. Maar dan aan de linkerkant kan Bloemendaal omzetten via de jeugd. Er wordt tempo gemaakt met Rogier Hofman die helemaal aan de rechterkant probeert door te schuiven. Maar dan komt hij op een voetje van een Rotterdammer en mag Bloemendaal een vrije slag nemen. De wedstrijd uh, is aantrekkelijk en uh, het is prachtig weer om uh, te hockeyen. We hebben zo'n 1200-1300 man uh, toeschouwers hier uh, op de tribune. Die zien een leuke wedstrijd. Uh, de eerste helft gaat nog duren, ongeveer 2 of 3 minuten. Maar de ruststand lijkt nu al op het bord te staan. Het is tussen Bloemendaal en Rotterdam 2 tegen 2. Van de Handsome Poets. Nederlands beentje en het liedje heet We Can Be Saints. En de die je en fire, fire. Ja, en we hebben even een nieuwtje. Uh, gisteren uh, was het 16 april en toen is de Bloemencorso in Haarlem aangekomen. Uh, ze zijn helaas wel drie kwartier later gepland aangekomen. Het is uh, de 64ste Bloemencorso. Uh, en het tot vandaag. Je kan er vandaag tot wat 5 uh, uur naartoe. En stad Haarlem zijn ja, Haardens, allemaal leuke ex- uh, en uh, optredens van uh, bands en mensen. En natuurlijk mooie wagens met uh, echte bloembollen. Van hier Topen Tulpen en Narcissen. Oké. Okay. En voor de rest de tussenstanden in de Eredivisie. Uh, drie wedstrijden begonnen om half drie. Uh, NEC Ajax uh, is de ruststand op dit moment 1-1. Heracles thuis tegen PSV is de tussenstand 0-1 voor de Eindhovenaren. En de Graafschap Twente is de tussenstand 0-0. Goedemiddag, dit is Zondag in Kennenland op ZFM Zandvoort. Met nu John Mayer, dit is Heartbreak Warfare. Goedemiddag. 45. ZFM en uh, Firework Bloemendaal op 105.8 FM en Zandvoort op 106.9 FM Je blijft op de hoogte Zondag in Kermelo. En we gaan even kort een aantal berichten behandelen. Geldbedrag gestolen bij een inbraak in restaurant Sandvoort. De politie is een onderzoek gestart. naar aanleiding van een inbraak in een restaurant aan de burgemeester Engelbertstraat in Sandvoort. woensdag 13 april aan het eind van de ochtend bleek dat er een. Uh, dat er was ingebroken. De inbrekers hadden een raampje geforceerd. en zich zo de toegang verschaft tot de zaak. De buit bestond uit een onbekend geldbedrag. Mensen die vanaf dinsdagavond iets hebben gezien. dat we mogelijk verband houden met een inbraak, of misschien wel. Meer weten over de zaak, worden verzocht contact op te nemen met de politie in Zandvoort via 0900 8844. Ja, man met wordt aangehaald voor mishandeling. Dit doen de politiemensen hielden zaterdagavond, 12 april, omstreeks kwart over acht in Zandvoort, een man aan voor mishandeling. Een 43-jarige Haarlemmer wordt ervan verdacht een 43-jarige ex excludent te hebben mishandeld en haar vorst te hebben bedreigd. De politie moest van alles uit de kast halen om de gewelddadige man aan te kunnen houden. De aanhouding ging gepaard met de nodige geweld. De haarlemmer verzet zich hevig. Uiteindelijk is een politiehond ingezet waarna de man kon worden overgebracht naar een politiebureau waar hij werd ingesloten. Eerste strandhuisjes weer het strand op. De eerste strandhuisjes zijn dan weer het strand te vinden. Vandaag waren de wagens, de huisjes aan het transporteren naar de aangewezen plekken. Een goed teken van het begin voor natuurlijk een nieuw seizoen. Foto's zijn natuurlijk te checken op www.zetvoort.nl. Na meest zaterdag is het op deze zondag, dankzij het hoge drukgebied. Uh, aangenaam lenteweer met geregeld zonneschijn. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige noordoostelijke wind. De temperatuur stijgt naar een zeer aangename 16 of 17 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder en daaltemperatuur bij een meest matige naar oost draaiende wind naar een graad of 7. Morgen is prachtig lente lenteweer met flink wat zonneschijn. Het blijft droog en er waait een meest matige oostelijke wind. De temperatuur stijgt ook op het strand naar een zeer aangename 19 graden. Jij bent zo, wie misschien ook zo is: is Tjerk de Blauw. Hij staat bij de wedstrijd Bloemendaal, geel-wit. En waar die stand uh, nog steeds uh, 1-0 is. Maar waar uh, de Geelwit nu toch gaat, gaat, uh, gaat uh, drukken. Maar die proberen natuurlijk een gelijkspel uh, eruit te halen. Maar dat betekent wel dat er nu een overtreding is op, op Ozan. En dat het spel even stilgelegd wordt. Bloemenau moet bij de les blijven. Want een counter kan levensgevaarlijk zijn. Geelwit gooit uh, heel veel fysieke strijd erin. En ja, dat, uh, dat, uh, dat spelletje ligt uh, Bloemenau eigenlijk nooit zo. Dat heeft het nooit gelegen. Dat kunnen we dan duidelijk zeggen. Dat betekent dat we nu een overtreding hebben. Of dat we een, een, een blessure hebben voor Ozan. En dat het spel even Ja, het had natuurlijk lang 2 of 3-0 moeten zijn hier in deze wedstrijd, dan waren natuurlijk wel kansjes genoeg. Want uh, ja, uh, uh, aan de goede kopmogelijkheden voor, voor Joost of aan de goede kopmogelijkheden voor Tim Joan of Tim Weren. ja, het kopt allemaal wel goed, maar net de maast of eroverheen. En dat is gewoon dan uh, pure pech hebben, dat kun je gewoon duidelijk uh, stellen. En dat betekent dat dit hier nog steeds uh, op gang is en dat het stand nog steeds 1-0 is voor uh, Roemendaal. Ja, Roemendaal heeft natuurlijk niets aan een gelijkstel om in die race te blijven. Om in die race te blijven naar eventuele uh, na-competitieplekken... of eventueel mogelijkheden om, om direct te promoveren. Omdat er nog vijf wedstrijden te gaan zijn. Er zijn nog vijf finales. En natuurlijk, je tegenstanders, die hebben ook een moeilijk programma. Want natuurlijk is het altijd zo. Als je tegen die kleintjes uh, moet spelen, onder je, die vechten voor de laatste kansen. En het zijn natuurlijk altijd... Uh, uh, dus, er zijn natuurlijk altijd uh, ja, uh, moeilijke wedstrijden. Bloemenaal, wat moet vechten voor houden. Bloemenaal staat tweede van onder. staan er vijf punten voor op VVC. En VVC, ja, die staat stijf onderaan. En de laatste, die vliegt eruit. En dat betekent dat Bloemenaal natuurlijk elk puntje wat ze kunnen sprokkelen, dat is gewoon uh, puur meegenomen voor ze. En Bloemenaal, die zal de winst moeten pakken. Die wedstrijd komt weer op gooi. van Ralf Bergman. Ralf Bergman verliest die bal. En dan komt de wit kan er weer uitkomen, komt die bal. Maar dat is geen gevaar voor, uh, voor, uh, voor, uh, voor uh, Pieter. Pieter kan die bal rustig oppakken. En dat betekent dat hij nog een aanval kan op gaan zetten aan de kant van het veld. Ik zou zeggen, jongens, gooi één plaatje er even in en kom dan snel terug. Want dan zijn we zo het laatste gedeelte van deze wedstrijd. Geel-Wit is namelijk een strafschop. Een strafschop voor uh, Bloemendaal of voor geel -wit hier in de laatste minuten. En uh, ja, daar moeten we toch even gaan kijken van wat er nog uh, gaat gebeuren. Het was, uh, het was de aanval van, uh, van, uh, van Geel-Wit. En ja, hij kreeg een zetje. En dus hij zet er legt hem er neer. En dat betekent dat de nummer 10, de Jack Willemsen, erachter gaat uh, staan. En dat ligt, ligt een belangrijke taak op de schouders van. Er ligt een belangrijke taak op de schouders van uh, Pieter de uh, Rijtsma, die in het do doel staan. En uh, de schijnzetter heeft het seintje dat hij genomen kan gaan, uh, gaan worden. En dan komt hij aanloop. En hij uh, scoort ook, zag ik dat betekent hier in deze wedstrijd dat het 1-1 uh, staat. En hoe lang laat de er nog spelen? U hoort het zo. Ja. House met Doon Dream is over. En we gaan door naar de slotfase van de wedstrijd. Bloemendaal, geel -wit, We gaan naar Tjerk de Blauw. En waar die nog steeds 1-1 uh, is. Maar waar nu dus een kamp, uh, verschijnsel is van uh, René van Leeuwen van uh, geel -Wit. En dat betekent dat de eerste verzorger erbij moet gaan uh, komen. Om die natuurlijk weer uh, op de been te gaan uh, brengen. Maar ja, dan uh, kan je zien natuurlijk van ja, de hele wedstrijd zijn weer sterker. Maar je moet ze natuurlijk wel gaan maken. En dat is gewoon uh, het. ...probleem uh, geweest vandaag. Dat kunnen wel duidelijk zeggen. Maar dat betekent wel dat die wedstrijd uh, nog steeds hier op 1-1 staat... ...en dat er nog een minuut of uh, drie te gaan is in deze wedstrijd. Ondertussen mag die wedstrijd doorgaan... ...want die blessurebehandeling niet is voorbij. En dat betekent dat de doelman... Uh, Janus uh, Leuvenman van... Uh, van uh, van uh, uh, Gelwit, Dus die die bal binnen uh, het spel kan gaan, uh, gaan, uh, gaan brengen. En hoe lang? Uh, Laat het zitten doorgaan aan deze wedstrijd. Komt die bal van Leuvenman. Die gaat daar steeds in spitsen, spits. Waar is Leunis die hem weghaalt? Leunis, plaatsen meteen door naar, uh, naar Auken. Auke, kan hij erbij komen. Auken kan er niet bij komen. Auke heeft nog steeds die bal aan zijn voeten. En is het tijdje aan de Luiker die die bal weghaalt. Achterin van geel En die moet het dan gaan doorplaatsen. Dus ja, het is nog steeds iemand dat een bal balbezit heeft. En probeert dan weer van alles. En het is dan meegevallen voor uh, Boemendaal. Zij zetten ze er bovenop. En dan is het daar uh, weer. weer. Kan Beren erbij komen? Nee, Beren kan er niet bij komen. En wel steeds balbezit. bezit hem dan aan de buitenkant? Dan is het daar uh, Kuit Die probeert te schieten. Maar dat lukt ook niet. Wordt die bal weggehaald aan de verdediging. Maar dat is het Gijsjan Poelgeest. Die die bal kan oppikken. Die kan niet binnenhouden. En dat is een ingooi voor, uh, voor, uh, voor Gelwit. En dat betekent dat de hoogte van de dukhoud van uh, van Gelwit Dat er uh, een ingooi komt nog En Gelwit geeft natuurlijk even de tijd om die ballen te gaan halen natuurlijk uh, uh, elk puntje, zoals we eerder zeiden, dat is er één voor een, En dan is het uh, Jan Oluif, die gaat ingooien, Luiken. Ga dan naar de nummer 12, maar dat is Beren die er goed tussen komt. Die is geen shampoo mee, die ook niet bij kan komen. We erom niet in ingooien met, uh, voor de Dus we zijn erom Jan Oluif, die zich daarmee gaat moeien. Ga je het dan niet met de 12. En dan is het dan een Kuit die erbij gekomen. Kuit kan er niet bij komen. En dan gaat Geelwit nog door aan de rechterkant. En dan hebben we nog steeds die bal. En dan wordt er een overtreding gemaakt door Rick uit. En dan komt er een vrije trap voor... Uh, van een beetje aan de zijkant van het veld, op de hoogte van de 16 meterlijn. En dan komt die stel van allemaal worden naar naar, naar, naar, naar, naar Jongens van dit maar het is dan uh, Gijs-Jap hier die bal keurig om het uh, futsel. heeft die bal in zijn voeten. Gaan kijken waar hij één kan speelt. plaatsen dan uh, naar de linkerkant met naar Ozan. Ozan heeft die bal in zijn voeten. Moet dan om zijn man gaan heen. Doet hij ook. gaat dan in het stelsgebied. plaatsen naar dan voor die bal. En dan zit het die jap weer net bij kan komen. En dat is natuurlijk uh, doodzonde, dat kunnen we dan dadelijk stellen. Maar dat betekent uh, dat uh, Gijs-Jan snel die bal op gaat halen. En meteen dus weer naar uh, Jannes Leuvenman gooit. De doelman van uh, van Die dus uh, de bal weer in het spel kan gaan, uh, gaan brengen. Hoe lang hebben we nog om deze te gaan? Met deze wedstrijd op. Zo lang zal het niet meer zijn. Dus het uh, is dus, uh, uh, Jannes Leuvenman die die bal oppakt en meteen probeert in het spel te brengen. Richting zijn voorwaarts. En moet Geunissen wegkop gaan. Geunissen kort hem ook weg. Maar er is daar Rick hier niet bij gekomen. En dat betekent dan uh, dat die bal hier over. Yes. Dat is, eh, dat is het. Kijk je, niks doen. Hij eh, is het daar dus. Eh, nou, is het daar dus. Eh, toch weer snel die ingooi van bloemen? Dit nou, is van uh, Tim-Jan die die bal in zijn voeten heeft. Tim-Jan heeft die bal nog steeds in zijn voeten. En wordt er een overtreding gemaakt volgens mij. En dan is het... Uh, Sebastian uh, uh, Thomas die snel die oppakt. Uh, Sebastian Thomas op uh, Tim-Jan. Tim-Jan heeft die bal in zijn voeten. krijgt dan nu een vrije trap mee. En dan is het, uh, is het dan uh, weer die nummer 12. Die net beginnen een gek inkomst vormen bij ons. En dat betekent dat heel veel medaal natuurlijk naar voren gaat. Heel veel gaat naar voren. En Gijs zal hem moeten gaan trappen. leunen ze zelf mee. Het is leun, Het is. Uh... Uh, Gijsje hand op uh, Tim John aan de rechterkant. Tim John, die moet die bal gaan voorgeven. Gooi hem maar voor! En dan is het daar K4 niet bijgekomen. En dan is het Gewit die hem natuurlijk ver en diep naar uh, voren kan gooien. Wordt er een overtraining gemaakt door uh, Rick uit. En dat betekent wederom een vrije trap voor, uh, voor gewit. En dat betekent natuurlijk weer even voor, uh, een blessurebehandeling. Voor een Gelwit-speler. Want die laten zich natuurlijk uh, steeds even gaan vallen. Want dat kost tijd. Want hoe lang uh, gaat die je erbij trekken, dan vraagt iedereen zich af. En het is. Uh, het is een beetje gemor en getrekken hetzelfde. Nee, nee, even een vlokje water hoor. Kijk, hooi. er moet weer een brandje gaan, gaan blussen daar. Tussen de 15 en uh, tussen de spel, nummer 15 van de van uh, Geelwit en uh, Robert Leunissen. Robert Leunissen zegt van nou uh, we schijnt er even uit met je blauwe kul allemaal. Leunissen, wat natuurlijk een route is. De schijnt, er moet gewoon de hand en erop houden, want anders gaat het, uh, anders krijg je rare dingen natuurlijk. Het is. Uh, het is uh, een donkkeuk aan die vrije trap genomen gaan worden. Het is, uh, het is uh, aan het leven van ja Janus leverman van, uh, van, uh, van Geelwit die die vrije trap kan nemen. Neemt dan ook ver en diep is het uh, Kuit, die wel uh, laat overdag zijn aan naar Heerlijk gaan En wordt er ingeoerd voor. Uh, <tacht> ja, dan nou is het nog steeds even Morrie tegen. Nou, ja, dan krijgt is zijn tweede gele kaart. Nou, dat is niet slim, Roald. Uh, Roland twee keer geel. En dat betekent dat hij eraf moet natuurlijk. En dat dus uh, die willen ze er ook af moet. Uh, dus uh, dat is niet slim natuurlijk. Dat betekent dat Leuners dan gaan we twee keer geel hier in deze wedstrijd. Uh, en die moet er even bij gehouden worden, want dat gaat anders finale aan de hand lopen. Uh, Scheidser komt er ook nog even bij. Je zit daar Pieter die dan even tussen gaat springen. Mm. Hey. Robert Deunissen, die moet er af met uh, twee keer geel en dat is natuurlijk niet erg handig. En dat betekent dat die wedstrijd anders uit de hand gaat, uh, gaat, gaat, uh, gaat lopen hier. Het is, uh, uh, het, is, uh, het is geen prettige wedstrijd, dat kunnen we hier duidelijk wel uh, gaan, uh, gaan, uh, gaan stellen in deze pot. En dat betekent dat het spel nog steeds uh, niet verder kan. En iedereen staat te discussiëren met elkaar en iedereen staat uh, te praten met elkaar. En dan zeggen als deze die zeggen van, nee hey, nou wat doen allemaal. En dat betekent dat hij nog steeds de boekhouding aan het bijhouden is. En uh, ja, ik denk dat hij nu elke moment wel gaat aanfluiten. Want hij kan hem niet, uh, niet meer in de hand gaan houden. Uh, het is, uh, is Sebastian Thomas, die dus die bal gaan, uh, kan gaan pakken. En dan gaan we nu nog eens een keertje praten van... Nou, uh, die... ja, dan moet het nog een reingenomen kan worden. Sebastian Thomas, pak die bal op. Sebastian Thomas, we nou, hem even komen. Yo, laten we in één keer verder naar voren. Kan Auken erbij komen? Nee, hey, Ouker kan er niet bij komen. En dat betekent dat er uh, nog een inkooi komt voor, uh, voor Gelwit, hier aan de rechterkant uh, van het veld. Ja, en hun hebben natuurlijk alle tijd uh, Gelwit. En dat betekent dat, uh, dat de coach van Gelwit echt van, oh, rustig aan, rustig aan, jongens, alle tijd. En dit is John Oluiken, die zich daarmee gaat bemoeien, die gaat hem ingooien. John Oluiken, aan de linkerkant van het veld komt die bal dan. is Tim Jan nog een training opgemaakt, en die zit uh, ten kan gaan Iedereen, Robbischel, gooit iedereen uh, naar voren. Dus uh, om, uh, om uh, nog de laatste kansen te pakken. En dat is uh, Gijs Jan uh, Die is die trap. Kom er af aan vrij. Nou. Moet hij halve meter terug. En is het uh, uh, Gijs Jan die die, die die trap gaat doen. Hij zal hem erin moeten gaan gooien. In, in, in die trechter komt die bal ver. En diep voor je pot. Er komt de doelman erbij. En er wordt er eentje vastgehouden daar. Ja. En nou. Fluit die af en dan. Dat betekent 1-1 eindstand hier. Bij deze wedstrijd. Leer